In Amsterdam-Noord zijn 32 woningen ontruimd tegenover de flat waar zondagavond een gasexplosie was. In brokstukken van de verwoeste woning is asbest gevonden. Gisteravond ging de politie langs bij de huizen er tegenover en riep de bewoners op te vertrekken. In de woning is meetapparatuur geplaatst. Als er geen asbestvezels worden gevonden, mogen de bewoners later vandaag terug naar huis. Het Pentagon heeft de jacht geopend op degene die geheime Amerikaanse defensiestukken heeft gelekt aan de website Wikileaks... Op de site staan meer dan 90.000 documenten over de oorlog in, af in Afghanistan. Het Witte Huis heeft gezegd dat het uitlekken van de gegevens gevaarlijk kan zijn voor Amerikaanse militairen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In de loop van de middag vanuit het Westen meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, Zo kan je links en rechts.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 Dus het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 Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, waar oh, ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster. Just a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 Time for Africa for Puka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 Board. Let you take her home